Maar volgens de PVV zien veel andere partijen niets in haar voornemens om bijvoorbeeld stadscommando's in te zetten en de islamisering te stoppen. Volgens de VVD heeft de PVV zich veel te snel teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merkel wil strengere regels voor eurolanden. Als ze de stabiliteit van de euro in gevaar brengen, moeten ze uit de eurozone gezet kunnen worden, zegt ze. De crisis in Griekenland laat volgens Merkel zien dat de regels die de stabiliteit van de euro moeten garanderen tekortschieten. In Veendam heeft vannacht opnieuw brand gewoed. Dit keer ging het om een kerven en het vuur sloeg over naar een garage en een schuur. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade valt mee. Juist gisteravond hield de gemeente Veendam een informatiebijeenkomst over de serie branden van de afgelopen tijd. Bij een van die branden, anderhalve week geleden, kwam een brandweerman om het leven. In Haiti zijn 32 kinderen die naar de aardbeving werden meegenomen door Amerikaanse zendelingen herenigd met hun familie. Eén kind zit nog in een weeshuis. De hereniging liet anderhalve maand op zich wachten, omdat het lang duurde om alle families op te sporen. De zendelingen werden eind januari bij de grens opgepakt op verdenking van ontvoering. Ze zeiden toen dat de kinderen weeswaardig geworden. Barcelona en Bordeaux hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Barcelona won met 4-0 van Stuttgart nadat de eerste wedstrijd in gelijkspel was geëindigd. Bordeaux was net als twee weken geleden Olympiacos Pireus de baas. De uitslag in Bordeaux was 2-1. Het weer wat hoge bewolking en geregeld zon. Erg zacht met temperaturen van 11 graden op de wadden tot plaatselijk 17 in Limburg. Dit was het NOS Journal.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 Hier zijn we met het gelijknamige programma op 13 maart, zaterdag, even over 10, week 11. Goedemorgen, Tom Hendricks. Dag, Dondergerber. Versta je mij? Ik versta je wel. Uh... deze microfoon en naam nou was niet. Hoor ik het ik... nu weten? Ja. Ja. Sorry. <laughs> <Ja. laughs>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 Goed, we gaan terug naar uh, Zandvoort. Wat gaan we doen, John? Nou, we gaan, we gaan eerst even zeggen dat de gastvrouw is uh, Nel Kerkman. En ze staat om met gulle uh, de kopjes vol te schenken: gratis koffie en thee en noem maar op. En ze heeft ook nog bovendien een aantal gasten voor ons uitgenodigd. Techniek wordt gedaan door David Habig.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 I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even where they're in Tokyo, back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, yeah. but you always did show.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 Iemand die ABN spreekt het toch ook kan verstaan. Je hebt geen ondertitels nodig. Nee hoor, echt nee. niet. En als ze het niet weten, vragen ze dan de buurvrouw Naasen wat wordt er gezegd. Wat <lacht> hebben ze het over? <lacht> ja, hebben jullie iemand die, die dat dialect of die teksten kan schrijven in het dialect? Ja, ik heb. Ja. Jij? Jij die kent ballen. het nog. Ja, Ik schrijf Jij een kent het hele stuk in het dialect. Het is meer fonetisch dialect. Ja, oké. Okay. Maar je kent nog de bewoordingen. Ja, we hebben Bob en Hans-Schans nog tot die bij zit. Rietje Molenaar die speelt nog mee. Dus ik bedoel, ja, dat zijn de echte oude Zandvoorters die nog wel weten. En vooral Bob natuurlijk en Hans, hoe het in dialect moet zijn. Oké. Okay. Welk stuk geven komt er? al die jaren ja. natuurlijk wat Welk stuk komt er dit jaar? Ja. Dit jaar komt Het aanzoek van Jacob aan Annemarie. Zo? Ja, ja. ja. Die, die durft. Twee Zandvoortse ja. jongelui? Nee. nee. Vertel eens. Nee. Een klein beetje ervan, een tipje van de sluier. Nou, het gaat over een Zandvoort weduwe die een leuk mannetje heeft leren kennen. In Haarlem. In, ja. in Haarlem. Maar meer zeggen we niet. Ah, ah, okay. Maar het is wel heel Maar het leuk. komt wel goed. Ja. Het komt goed. Het komt ja, goed. Ja, <laughs> maar Het is Happy echt, ja, het enige is echt heel leuk, <laughs> <laughs> Het is een heel leuk stuk, ja. Hebben jullie het al eerder uh, opgevoerd? Ja, al twee keer. Al twee keer. jaar geleden Twinten... en tien jaar geleden. Ah. In uh, 89 ja. en in 98. Ja.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 Ja. Ze moeten een kapje op, het haar ja. moet weg. En ja, dan krijg je Lastig. een blote billengezicht. Oh, dat durven ze niet. Nee, en ze mogen nou. geen make-up gebruiken. Hè? Ai, ai, ai, ja. Nou, één ja. troost: je ziet jezelf niet. Nee, nee dat scheelt, dat scheelt En meestal is het 100%. Als we ze zien, op de, zeggen we nou: kijk in de spiegel. En wat vind je en nou las. zelf ja. hartstikke goed. En dat staat ja. heel, Hele... heel erg leuk hoor. Ja. Ja. Nou. Is... Dus we doen weer even een oproep. Ja, graag. Allemaal melden bij. Uh... Bij ons of bij uh, Mieke. Mieke. En ook nog even voor die naaimachine. <laughs> ja. ja. Het zou fijn Goed. zijn als er een huister of, ja, of een man natuurlijk bij was die uh, kostuum een bij je kostuum wil Een zal meer helpen, ja. denk ik. Oké, okay. <laughs> okay. okay. zaterdag 20 maart, 8 ja. uur, In gebouw De Krocht. Dan. En de kaarten Danf. kosten 8 euro. Ja, 8 euro. Bezien. Er zijn nog een paar kaarten te kopen. Ja. Okay. En waar wil je voor 8 euro nou een leuk toneelstuk ja. zien, toch? En dit is een hele. leuk stuk. Met Balma. Met, Balma. Met Balma. <laughs> Goed, dames, veel ah, plezier. Heel erg bedankt. Dank u wel. Oké, okay. prettig weekend.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 beperkt zijn En toen uh, kwam ik uit bij dit fonds. En ja, dat gaat mijzelf natuurlijk ook aan. En ik heb daar zelf ook mee te maken. Dus toen dacht ik, doe dan maar voor een uh, doelgroep waar... Die dichtbij is. Ja, ja. Waar, ik, ja waar ik iets mee heb. Ja. Ik ga jou nu sponsoren. En ik hoef, mijn logo hoeft niet te worden vermeld. Nou, helemaal top. Dankjewel. Ja. <laughs> nou, dat is geweldig, uh, ja. Tom. Ik ben ja, heel ze... erg blij. Dank okay. u wel. Hoe is het trouwens met het, uh, met het dichten?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 Ik laat mijn baard staan. Ik heb gezegd dat ik wil 800 leden hebben met 40 jaar bestaan. Dat is niet gelukt. Nee. Nee. Maar nou, ik, ik laat mijn baard staan volgend jaar als ik nou nog niet aan de 800 kom. Echt waar. Ik, ik vind het zoiets. Maar weet je wat het is? Dan gaan mensen verhuizen. Links en rechts om, omhoog, omlaag. Hè? Weet je al jong? En dat, dat houdt gewoon niet. Dat, dat is bij de oudjes meer dan bij een jongere ploeg, hè? Ja? Hey Jan, klopt, heb ik zegt? Ja, zeg. overlijden er dus ook uh, vrij ja. veel. ja. ja. ja. ja. ja. Kijk, het op het je maar, dan zie je elke week hoe triest het ook is. En dat geeft aan dat we tegen de 800 aan zitten. We zitten nu op de 788, geloof ik. Ja, zo ongeveer. Maar we kregen net te horen dat er 100 nog niet betaald hadden van de leden. Moeilijke tijden, hè? Economische crisis. We hopen dat dat ook geen klanten gaat kosten. Ja, het vraag is dan altijd: haal je iemand dan uit het ledenbestand of niet?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 Wat is een ziek dan? Dat hou ik even voor Mag dat? Ja? <laughs> ja, ja. ja we de, moeten de dat ik de radio uit De in. verhoudingen liggen niet goed. Jawel, jawel, maar er worden dingen uitgehaald die niet correct zijn. Mm -hmm. ja? En daar hebben we met Pluspunt over gesproken. Dat is ook een partner die in dat ja. hele lokaal gebeuren zit. En uh, daar wil ik hier even niet over praten. Ja? ja?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 Regio's hier in Noord-Holland bij elkaar gekomen, ook alweer omdat de club in Utrecht in de kast wil gaan graaien. We hebben een uh, prachtig. Fiets... Dat is een soort uh, Rode Kruis-act uh, weer. Ja, ja, er zijn problemen mee in ieder geval. En, er wordt uh, wat voorzichtig gegrinnikt hier. Ja, uh, 78. Uh, afdelingen ja. waren ja, 48 of zoiets. Ja. Ja. Ja. Maar uiteindelijk niemand is het erover eens. Dus... We hopen dat alles bij hetzelfde, bij het oude blijft. Ja. Dus, daarnaast veel u weet uit activiteiten. Ja, ja. Jan, om ze eens op. Als je nou, wilt. we beginnen s maandags, uh, beginnen we s'morgens met zwemmen. Elke maandag. Elke ja, maandagochtend maandag. Ja. om half tien ja. tot half elf. Ontzettend gezellig. Er zijn tussen de dertig en de veertig zwemmers. Heerlijk warm water, 30 die, graden is het. Uh, in Sunparks?